In Nieuw-Zeeland neemt de hoop op het vinden van overlevenden... na de aardbeving van dinsdag af. Er wordt in de stad Christchurch nog wel met man en macht gezocht. Maar er is al ruim 24 uur niemand meer levend onder het puin vandaan gehaald. Dodental staat nu op 98, zo heeft premier Key gezegd. Er worden nog ruim 200 mensen vermist. In Christchurch zijn inmiddels een aantal buitenlandse reddingsteams actief... onder meer uit de VS, Groot-Brittannië en Japan.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 Veel statenleden vinden dat ze te druk zijn met vergaderen en stukken lezen. Ze zouden liever meer tijd hebben voor werkbezoeken en contacten met burgers. De Belastingdienst heeft vorig jaar 4,5 miljoen euro teruggevorderd... van wietelers in Limburg. Tachtig kwekers kregen naheffingen en boetes opgelegd. Sommigen moesten meer dan 200.000 euro betalen. Staatssecretaris Wekers van Financiën is tevreden. Voor de regionale zender L1 noemde hij de gezamenlijke actie... van Belastingdienst, de politie en het OM een begin... Door criminelen te raken in hun portemonnee tref je ze het hardst, zei Wekers. Hij wil de aanpak ook invoeren in de rest van het land. In Amsterdam zijn vannacht zes schepen over de weg vervoerd naar de Rai. Daar is begin volgende maand de Hiswa. Voor het transport moesten bovenleidingen van de tram en een verkeerslicht worden weggehaald. De schepen werden gistermiddag uit de Amstel getakeld en op diepladers gezet. Het grootste schip was een reddingsboot van 19 meter lang en 6 meter breed. Er was ook een jacht bij en een schip gemaakt van karton... Volgens de HISVA is het nachtelijk transport door Amsterdam zonder problemen verlopen. Bayern München heeft een goede uitgangspositie... voor het halen van de laatste acht van de Champions League. In Milaan werd Inter gisteren in de eerste wedstrijd van de achtste finale met 1-0 verslagen. Vlak voor tijd scoorde Spits Gomez het enige doelpunt... nadat de Interkeeper een schot van Arjen Robbe had losgelaten. Over drie weken is de return in München. De andere wedstrijd van gisteravond is niet gescoord. Olympique Marseille Manchester United bleef 0-0.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 Viel is de ongelukken. De A2, Den bos richting Amsterdam. Tussen knooppunt Oude Rijn en Maarsen 4 kilometer. Bij Maarsen is de linkerrijstrook dicht. En daarnaast sleept van een aanrijding op de A28, Hogeveen, richting Zolle. Er reden een aantal auto's op elkaar bij de wijk. Dat is inmiddels van de weg. en staat nog 6 kilometer vanaf Zuidwolde. Alle rijstroken zijn weer open.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 En Marcel Ooster. Goedemorgen, het is zes minuten over zeven. De onrust in Libië leidt tot een ware exodus. Turkije heeft 25.000 mensen in Libië en die willen ze graag weghalen daar. Het zal de grootste evacuatie uit de geschiedenis van het land zijn. We gaan naar de grens met Egypte. Want de chaotische situatie in het land, in Libië dus, leidt tot een uittocht van mensen die het geweld ontvluchten. These people just want their freedom. These people just want to live normal life. We just want water, we just want um, electricity, we just want to live a normal life. We want to go to school, we want to have normal lives as everyone else is living in the whole world. My brothers are being killed in other cities. My sisters are being killed. Massacres are happening. People are dying, people are dying. Just please help us. We're not even asking for animal rights. We're, we're asking for human rights here. Please help us, please help us. Please help us. <laughs> We willen gewoon vrijheid en een normaal leven. Mensen sterven hier, het is een bloedbad. Help ons alsjeblieft, smeek deze man. Veel mensen in het oosten van Libië zoeken een veilig heenkomen in Egypte. Afrika-correspondent Koert Lindijer staat aan de grens tussen Libië en Egypte. Koert, waar ben je? Ik ben in een stadje Saloum aan de Middellandse Zee. Daar waar hordes, hordes mensen vanuit Libië naar Egypte trekken. Dat zijn in de eerste plaats Egyptenaren... Werkten een miljoen plus, misschien wel 2 miljoen Egyptenaren in Libië in het oosten. Dat gedeelte dat is dus overgenomen door anti-Gaddafi gezinden. En uh, ja, de Egyptenaren vertellen dezelfde verhalen uh, die hier aankomen. Bloedbaden, dat zij in eerste instantie zijn aangevallen door wat zij noemen zwarten, zwarte Afrikanen. Kennelijk zijn dat de huurlingen die Gaddafi heeft ingezet en die in de eerste ronde van de gevechten in de stad Benghazi. Benghazi-burgers aanvallen. Nu, zeggen deze mensen, wordt Benghazi en andere stadjes in het oosten gecontroleerd door anti-Gaddafi-gezinden. Maar dat betekent dat jongetjes met geweren op straat lopen. En dat er toch ook nog steeds sprake is van een zekere chaos. En deze mensen die hier naartoe gevlucht zijn, zijn allemaal doods, doodsbang. Goed, hoe ziet het er daaruit bij jou in uh, Saloem, Want ik neem niet aan dat al die mensen met de trein komen. Lopen. Ze komen per auto aan, hoewel ze klagen dat het vervoer tien keer zover geld kost als twee weken geleden. Hier aan de grens staan vielen lang uh, lege busjes die de Egyptische overheid heeft gestuurd. Bussen, minibusjes, om uh, ze op te halen. Uh, er is een tentenkamp hier aan, uh, aan de grens. Ingericht en verder, ja, het is chaos. Maar je hebt wel het idee dat dezelfde Egyptische overheid, die toch nog geen twee, drie weken geleden op uh, Egyptische demonstranten schoot, nu heel erg zijn best doet om deze mensen effectief op te vangen. Maar de stroom is vooralsnog te groot om dat ook werkelijk effectief te doen. We horen natuurlijk ook veel verhalen, Koort, vanuit uh, ja, de ziekenhuizen... waar uh, gewonde mensen liggen. We Hans Jaap, die in Benghazi is, uh, dat, er, dat er heel veel gewonden zijn. Z zie je ook mensen die, die vluchten die geraakt zijn geweest of gewond zijn? Je ziet hier ziekenauto's af- en aanrijden met uh, sirenes... wat erop wijst dat er ook uh, onder de, Egyptenaren, de gevluchte Egyptenaren... Uh, gewonden zijn uh, gevallen. De meeste mensen hier vertellen eigenlijk dat sinds uh, het opstandje begon in het oosten. Zij angstig binnen zijn binnen huis zijn gebleven. En weg van de straten zijn uh, gebleven. Maar nogmaals ook hier de verhalen opgewonden natuurlijk. Door de angst. Maar verhalen over bloedbaden. En de vrees dat de bommenwerpers zullen komen. Men vreest voor wraak van Gaddafi en kijk steeds in de lucht of er bommenwerpers zijn die zijn over Benghazi gevlogen uh, vertellen de vluchtelingen hier maar er zijn geen bommen gevallen maar dat is de grote angst dat bij de volgende ronde van geweld het uh, geweld vanuit de lucht gaat komen op de burgers in oost libië Mensen willen er dus uit en kunnen er dus uit Egypte in, uh, kunnen andere mensen zoals jij uh, het land ook in? Gaddafi uh, heeft journalisten vogelvrij verklaard die illegaal het land binnenkomen. Uh, we kunnen erin met de nodige risico's en je merkt, omdat dit de enige grenspost is van Libië die open is, uh, dat hier steeds meer journalisten naartoe komen. Dus ik hoop in de loop van de dag uh, te kunnen berichten vanuit Libië zelf. Koet Lindeijer aan de grens van Libië met Egypte in de stad Saloum. Waar de mensen dus uh, proberen naar Egypte te komen. Uh, verschillende landen hebben problemen om hun burgers uit Libië weg te krijgen. Dat geldt zeker voor Turkije. Het land is namelijk bezig met het grootste evacuatieprogramma in zijn geschiedenis. Correspondent Bram Vermeulen is uh, in Istanbul. Bram, hoe gaat het met die reddingsoperatie van de Turken? Want het zijn daar veel, hè? Het zijn er ontzettend veel. In de afgelopen 72 uur alleen al zijn er meer dan 5000 Turken geëvacueerd uit Libië. Eerst met vliegtuigen, maar gisteravond is ook de eerste veerboot aangekomen in Zuid-Turkije. Het hebben allemaal de hele nacht gevolgd door de 24-uur-zenders hier. Die boot volgepakt met angstige en geëmotioneerde Turken ook. Want ze hebben werkelijk geknopt om daar weg te komen. Je moet nagaan dat er in Libië in totaal zo'n 25.000 Turken wonen. Uh, ze vertelden over nachten dat ze samengepakt waren in een voetbalstadion. Over explosies en geweerschoten buiten dat stadion. En er is ook in elk geval één Turkse dode gevallen volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken. En dat is een kraanmachinist. Die hoog in de lucht werd geraakt door een verkeerde kogel. Bram, nou, wat doen al die Turken in Libië? Zijn het allemaal zoals die kraanmachinisten bouwvakkers? Ja, vooral heel veel bouwvakkers. Uh, Turken bouwen vliegvelden in Libië. Ze bouwen voetbalstadions, ze bouwen wegen, huizen. Uh, meer dan 15 miljard dollar hebben de Turken daar aan investeringen gedaan. Onlangs is de visumplicht tussen Turkije en Libië afgeschaft. En daarmee zie je hoe de Turken op het moment bezig zijn... hun invloed in het midden-oosten in de regio uit te breiden. Ik ben zelf net teruggekeerd uit een reis uit Irak... waar ongelooflijke aantallen Turken werken... aan de windopbouw van het land na de oorlog daar... In het hele Midden-Oosten duiken Turken op, ze breiden hun invloed uit, maar er zit ook een prijskaartje aan vast. Niet in de minste plaats, bijvoorbeeld omdat de zoon van Gaddafi deze week de Turken nog liet weten. En heeft gewaarschuwd dat hij niet bereid is het land over te laten aan de oud-kolonialen, de Italianen en de Turken. Er hmm. nou is natuurlijk de ene leider naar de andere bezig om om te vallen in de Arabische wereld. Turkije wordt vaak gezien als ja, toch de brug tussen bijvoorbeeld Europa en uh, de Arabische wereld. Ja. Welke, welke rol speelt Turkije op dit moment? Uh, Turkije hoopt heel stiekem op een glansrol. Uh, premier Erdogan die, uh, laat geen gelegenheid uh, liggen om vlammende speeches te geven nu tegen de dictators van wel hier, zeg maar. Een president die niet luistert naar zijn volk is. ...zijn presidentschap niet waard, zei hij eerder tegen Mubarak in Egypte. En dat heeft hij nu ook tegen Gaddafi gezegd. Kijk, Turkije geldt in de regio toch als het grote democratische voorbeeld. Een land waar al 50 jaar vrije verkiezingen worden gehouden... ...waar regeringen elkaar afwisselen na dat soort verkiezingen. Een land waar in meerderheid moslims wonen, maar toch democratisch... ...met ook tekortkomingen, ja, dat willen de mensen in de rest van de regio natuurlijk ook. Ja. Bram Vermeulen vanuit Istanbul, dank voor jouw verhaal... over de Turken die proberen weg te komen uit Libië. En hoorde net Koert Lindij, dat is op zich wel interessant... die aangaf dat de mensen die wegvluchten uit Bengazi... aangeven dat ze zo bang waren dat... Um ze gebombardeerd zouden worden in Benghazi. Op onze website vindt u een interessant verhaal... van piloten, Libische piloten die hebben geweigerd om de stad Benghazi te bombarderen. Zij hebben um, hun toestel laten neerstorten... en zelf met een parachute hebben ze zichzelf in veiligheid gebracht. Ik zei het al, een bijzonder verhaal op nos.nl. Het laatste nieuws uit Christchurch in Nieuw-Zeeland. Krijgt u zo van onze correspondent Robert Portier. Eh, voor de tientallen mensen die nog onder het puin moeten liggen, is er weinig hoop meer. Nou, de AWB eerst voor de verkeersinformatie. Kees Kwaks. Marcel, gladheid nog in het noorden van het land. Met name in de provincie Groningen is het nog plaatselijk glad door sneeuw. De spits die voorlopig nog steeds erg meevalt. Dik dikke 20 kilometer. Een tweetal ongelukken die de langste files opleveren. Op de A2 Den Bosch richting Amsterdam staat 7 kilometer tussen Nieuwegein en Maarsen. En daar staan een ongeluk de linkerrijstrook nog dicht. En er gebeurde vanochtend vroeger een ongeluk op de A28 Hogeveen Zwolle. Dat is allemaal van de weg, maar er staat nog wel 4 kilometer bij de wijk. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Kwart over zeven is het. Het CDA vecht voor iedere stem bij de verkiezingen van 2 maart. Dat hebben ze nodig ook. In de provincie Overijssel is de partij met 17 zetels... nu nog veruit de grootste. Maar daar blijven volgens de peilingen nog maar zeven zetels van over. Staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw... haalde op een campagneavond in Markelo alles uit de kast... in een poging het tijd te keren. Hans Andringa reisde af naar Overijssel. Markelo, zalencentrum De Poppen. In de hal hangt een bord in de Twentezaal... Vierde de familie Stegeman-feest, want oma Stegeman is 65 geworden. In de Sallandzaal is de bijeenkomst van het CDA. Een belangrijke bijeenkomst, want in dit deel van Overijssel... is de partij nog relatief sterk. Dit is Anniland, genoemd naar Annie Schreier. Het invloedrijke regionale CDA-lid. Op deze bijeenkomst zijn een paar sprekers...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 Wat vinden er goed dan? Hij is uh, nuchter en, en, uh, en duidelijk, denk ik. Uh. Nu zeggen ze bij het CDA, nou, Overijssel, Hof van Twente, Dinkeland... dat is echt hardcore CDA-gebied. Ja, het blijkt dat, dat er meer stemmen gehaald worden. Dus uh, dan is het gewoon zo. En dat blijft ook zo, denkt u? Ik denk dat het een heleboel met het uh, principe van de mensen gemaakt, uh, te maken heeft. Dat de mensen zich niet gebonden willen uh, aan de betaalde partij... of uh, bepaald lidmaatschap. En daardoor dat de mensen meer een, een vrije keuze gaan maken. En dat het uh, meer een uh, kwestie is van uh, wat ligt vlak bij mij. En als er dan gescheurd wordt dat, uh, dat jij het beter kunt krijgen op een andere manier. En je verdiept je verder niet in de politiek of in de waarheid. Je, je doet een beetje aan de korte termijn denken. Dan, uh, dan word je gewoon beïnvloed, denk ik. Uh, toen ik uh, naar Overijssel ging, toen zeiden ze van je gaat naar Aniland. Dit is uh, ja, toch ook wel CDA hardcore gebied. Volgens peilingen gaat daar, gaat daar wel flink wat zetels van af? Nou, de realiteit uh, is gewoon dat we natuurlijk een paar zetels zullen zakken. Dat hoor je overal. Maar ik kan u één ding zeggen. Als ik merk hoe met name mensen op de achtergrond echt denken. en ook duidelijk uitspreken. zonder het CDA kan het ook echt niet. Dus ik heb goede hoop. Ja, en wat hoopt hij dan concreet? Uh, nou, ik noem geen getal. maar we zullen iets zakken, ietsje zakken. Maar we zullen meer winnen als dat mennig gedacht heeft. Reken daar goed op. Zeker weten. Zeker weten, geloof ik. Hans Andering was erbij in Overijssel. Tien voor half acht, dit is het NOS Radio 1 Journaal. Twee dagen na de aardbeving in Christchurch gaat de reddingsactie langzaam maar zeker over in een bergingsactie. Er zijn nog 226 vermisten, maar de kans dat ze levens onder het puin vandaan gehaald kunnen worden, wordt met het uur kleiner. Robert Portier is in het centrum van de stad aan de rand van het afgezette gebied. Robert, want daar mag jij ook niet meer naar binnen. Wordt er nog wel gezocht naar overlevenden? Ja, uiteraard wordt er gezocht naar overlevenden. En uh, vandaag werd ook gezegd dat men daarmee zal doorgaan. Maar nou ja, die kans wordt inderdaad met het uur kleiner. Er zijn inmiddels meer dan 50 uur gestreken. Uh, er zijn een hele hoop naschokken geweest. Uh, de politie heeft net een persconferentie gegeven. Er zijn inmiddels 98 slachtoffers al geïdentificeerd. Nou, er worden dus nog 226 mensen uh, vermist. Daarvan zijn er 22 waarschijnlijk in die kathedraal die is ingestort. En uh, men denkt dat er misschien tot uh, 120 mensen, ja het is altijd een beetje moeilijk schat in dat soort uh, situaties. Maar tot 120 mensen zitten in één kantoorgebouw, dat is ingestort. En, uh, dat die mensen het uh, overleefd hebben, dat wordt um, eigenlijk heel erg klein geacht die kans. En uh, de um, uh, acties die men nu ook onderneemt, die uh, zijn toch wel een klein beetje aan het veranderen. Uh, want het gebouw wat ernaast staat, een groot hotel, staat al een paar dagen op instorten. En uh, ja, men begint zich nu meer zorgen te maken over de hulpverleners en de risico's die zij lopen... dan uh, over de mensen die misschien nog onder het puin zitten. Maar Robert, 120 mensen in een gebouw die misschien wel allemaal overleden zijn... dat is een enorm aantal. Uh, wat, wat voor mensen zijn dat? Uh, in dat gebouw zat een televisiestation. Uh, het is bekend dat daar ongeveer 15 mensen nog van de redactie of van, uh, van het personeel aanwezig was... Uh, maar er zat ook een taleninstituut. Zit er zitten heel veel Aziaten in, dit, uh, in deze stad... die Engels komen leren hier. En die hadden les in dat specifieke gebouw. Hmm. Vandaar ook dat er hulpploegen uh, zijn gearriveerd... uit Japan, uit China en uit Korea. Want, en dat gebouw is in één keer ingestort. Wat moet ik me erbij voorstellen? Ja, wat je je erbij moet voorstellen... is uh, dat, dat, uh, dat alle verdiepingen... op elkaar uh, zijn gedrukt. Okay. Uh, eigenlijk zoals je een... Uh, kaartendek zou schudden. Hey, je drukt het nog eventjes aan... Dat is wat er is gebeurd. Uh, op de eerste dag van, uh, van de aardbeving was er een mevrouw uit dat gebouw uh, gekomen. Uh, die zei van ja, ik zat op de zesde verdieping. Uh, en uh, het ging enorm tekeer. En toen ik eigenlijk weer een beetje bij zinnen was, toen uh, keek ik uit op de begane grond. Nou, dat geeft wel een klein beetje aan met hoeveel vaart dat moet zijn gegaan en met hoeveel kracht dat moet zijn gegaan. En geeft ook een beetje aan welke kansen de mensen hebben die nu nog in dat gebouw zitten om te hebben overleefd. Robert, we zeiden het al: jij mag ook niet meer echt het centrum in. Hè? Dat gebied is afgezet, er is instortingsgevaar. We horen bij jou op de achtergrond zo ook steeds een sirene gillen. Wat is dat? Ja, ik sta inderdaad aan de rand van dat gebied. Uh, uh, het is te gevaarlijk in dat gebied vanwege de vele naschokken. Uh, en wat je nu hoort is waarschijnlijk het alarm. wat is afgegaan in een industrieel gebouw. Ik sta hier op een soort van industrieterreintje. Uh, dat door een van die naschokken is geactiveerd. Uh, natuurlijk wordt dat uh, centrum ook afgezet om te voorkomen dat mensen gaan plunderen. Dat er uh, teveel wordt gestolen. Uh, en een andere reden is uiteraard dat men uh, nu bezig gaat met die bergingsactie. En dat men liever geen pottenkijkers op, he, wil hebben bij het uh, ja, uh, verwijderen van de lichamen uit de puin. Sorry. Zijn er eigenlijk nog steeds Nederlandse vermisten, Robert? Ja, die zijn er. Ik heb net even gebeld met de ambassade. Uh, er zijn 27 mensen waarvan niet bekend is hoe het met ze gaat. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat dit mensen zijn die uh, uh, nu uh, onder die puinhopen moeten worden gezocht. Dat kunnen er ook reizigers zijn die onderweg zijn, die toevallig niet in de buurt zijn van, uh, van internet. Of die uh, niet hebben bedacht dat hun familie uh, uh, naar hen op zoek is. Um, dat getal dat wisselt uh, gedurende de dag soms wel eens. Soms wordt er iemand via Facebook gevonden en dan merken ze dat het toch goed met die persoon gaat. Maar op dit moment staat dat getal dus nog steeds op 27. Oké. Okay. Robert Portier vanuit Christchurch. Dankjewel, Robert. Het is vijf voor half acht. We gaan maar weer schakelen met Karen Alberts. Ze heeft het vanochtend over overlastgevende evenementen als circus en kermis. Maar dat zou eigenlijk niet zo moeten zijn. Dat zou meer bij de cultuur moeten horen. Wat hoor ik allemaal? Bij je? Precies. Ja. Maar ik sta nu bij van die fruisautomaat. Ah. Ik ken ze wel van de kermis. Ik zal dus aan een arm trekken. Je had een hele zak met muntjes meegenomen. Nee, maar uh, de mensen zijn hier zo... Oh, kijk eens. Kijk. Hey, nou, dat zijn er wat muntjes. En Deel, met die muntjes, die kan ik direct omwisselen. Ja, heel veel. Ja, nee. En dan kan ik er zo'n leuke knuffel voor kopen. Ik kijk omhoog en ik kijk tegen zo'n prijzenkast aan. Vol met knuffels waar als klein meisje mijn hart sneller van ging uh, slaan. En het is me natuurlijk nooit gelukt om er één te winnen. Maar uh, nu sta ik hier in deze loods. De kermis, het kermisseizoen, dat moet nog gaan beginnen. Um, en ik heb net met uh, meneer Kabal senior gesproken. Nou, uh, zoon Hans is inmiddels ook uh, uh, hier naartoe gekomen. Dit is uw machine, hè, waar we nu voor staan. Ja. Dat, uh... En wanneer begint het seizoen? We begint uh, eind maart, begint dat, 25 maart. U heeft het stokje overgenomen van pa. Tenminste, u bent in dezelfde uh, beroepsgroep uh, gestapt. Terwijl het toch steeds lastiger wordt. Want we eindigen straks het gesprek met de opmerking... dat het uh, ja, door gemeenten niet altijd makkelijk wordt gemaakt... om uh, kermisexploitant te zijn. Waar zit hem dat in? Wat maakt het moeilijker dan pak een beet... 20, 30, 40 jaar geleden? Ja, 20, 30, 40 jaar geleden was ik er niet zo heel intensief mee bezig als nu. Maar ja, ik zie dat het nu nog allemaal uh, het gaat allemaal. en het enige... Uh, ja, er verdwijnen af en toe wat kermers of die worden verplaatst naar de buitenkant van de, van de stad. En, ja, dat is, uh... Dus weg van het marktplein en van het kerkplein. en dan een beetje meer uh, aan de rand van de stad? Ja, die worden bebouwd en uh, dan is er minder ruimte over natuurlijk. En dat maakt het moeilijk. Ja, en waarom? Want de sfeer is dan weg? Of kunnen er gewoon minder attracties staan waardoor uh, mensen minder snel er naartoe komen? Nou, de cafés in, uh, in het Brabantse dorp die zitten toch in het centrum. en daar ga je toch heen, daar ga je toch uit. En ja, daar gebeurt het. Ja, meneer Kabalt, is het een groot verschil? Als u kijkt naar 30 jaar geleden, 40 jaar geleden... was het toen in het hart van het dorp en uh, iedereen kwam er naartoe? Ja, absoluut. Uh, het, de mensen hebben, ik heb het net ook al gezegd... de mensen hebben nu eenmaal veel meer. Toen was het, uh, de, daar sparen men het hele jaar voor. En dat, dat is de grote verandering. En we hebben natuurlijk al ontzettend veel regels gekregen. Je moet overal aan voldoen, je wordt er gek van op plaatsen. Wat voor regels zijn het? Want ik kan me voorstellen... ik trek nog maar eens aan die hendel... Ja, het geeft geluid en u bent dan niet de een... nu bent u de enige, maar straks in zo'n kermisomgeving... dan heb je de muziek van de een en de muziek van de ander... en de hully, -hully die je, uh, krijzend uh, je oren binnenkomt. Is dat het ook, uh, lawaai? Nou, dat is wel uh, een van de dingen die verbeterd zou kunnen worden. En de exponent is natuurlijk een, uh, een vrije jongen die hem graag te hard zet. Om de aandacht te trekken, hè. Kom hier, kom bij mij. Trekken, er zijn ook kermissen waar dat aan banden gelegd is. En die gaan heel goed. Dus ik denk dat de overheid op het geluid misschien iets uh, meer controle moet uitoefenen. Dat is het enige wat ik zou kunnen zeggen. En wat zou u nog meer willen van de overheid? <kijkt> nou, Straks op dat symposium zijn ze allemaal vertegenwoordigd. Dit is uw kans. Nou, ik, ik zou willen dat ze wat meer subsidie gaven. Want er zijn geloof ik landen waar de, de kermis uh, gesubsidieerd wordt. En uh, dat zou in Nederland ook heel mooi zijn. Maar dat, dat is natuurlijk een utopie. Als ze gewoon... Uh, Mooi arbeidsveld ter beschikking stellen. En niet alles, want de gemeenten trekken ook posten... die niks met kermis te maken hebben. Zetten ze onder die noemer om dingen te verschuiven... en makkelijker te betaalbaar te maken. En dan wordt de kermis te duur. Ik noemde net het... de uh, melkkoe voor de gemeente. <hums> Soms wel, ja. Ik denk, ik denk zoals de kermis Tilburg dat die best op de begroting staat... wat die opbrengt. Ja, ziet u dat ook? Zijn er exploitanten omgevallen de afgelopen jaren? Het aantal exploitanten is absoluut verminderd. En het aantal attracties absoluut ook. ja. ja. Maar goed, ik geniet nog even van het feit dat ik hier helemaal exclusief in mijn eentje staat. Ik laat de mensen in Hilversum nog maar eens eventjes en de mensen thuis meegenieten. Of niet, je moet er natuurlijk wel van houden. En dan ga ik zo eens richting Malibaan, waar ook elk jaar een piekenkermis is. Uh, maar dit jaar niet, daar wordt nu dus dat symposium gehouden en gaan we het hebben over kermis, maar ook over circus. Want ook die zou wel wat meer uh, aandacht van de overheid uh, willen hebben.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 Maak een afspraak op rabobank.nl/slash groothandel. Rabobank. Een bank met ideeën. Haar naam was Sarah. De succesvolle verfilming van de bestseller van Tatiana de Ronay. I think you should know the whole story. Met Kristen Scott Thomas. Haar naam was Sarah. Nu te koop op dvd en blu-ray.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 Het is half acht. Goedemorgen. Ik ben Dorald Megens. Alle landen moeten op dezelfde lijn komen te zitten wat betreft Libië. Dat vindt Amerikaanse president Obama. Hij had zich nog niet eerder uitgelaten over de situatie in Libië, maar in een toespraak heeft hij nu het geweld in dat land veroordeeld. Obama had het niet over sancties, maar hij houdt wel alle opties open. We strongly condemn the use of violence in Libya. The American people extend our deepest condolences to the families and loved ones of all who have been killed and injured. Obama kondigde aan dat onderminister Burns gaat proberen om Europese landen op één lijn te krijgen. Een deel van de Nederlanders in Libië wordt vanochtend opgehaald door een transportvliegtuig van de Nederlandse luchtmacht. Het toestel staat sinds gisteren op Sicilië. Doorvliegen naar Tripoli vond het ministerie van Buitenlandse Zaken toen te gevaarlijk. Dan zouden veel mensen in het donker naar de luchthaven moeten. Zeker 77 Nederlanders willen nog weg uit Libië. Hulpverleners in Nieuw-Zeeland zijn nog hard aan het werk om mensen levend onder het puin vandaan te halen. Veel hoop is er niet meer na de aardbeving van dinsdag. Deze hulpverlener vertelt dat nog ongeveer 40% van Christchurch moet worden doorzocht. Roughly with 60% through. Uh, the remaining 40% we've got some quite difficult areas to clear that are to take some time. Multiple buildings that are down we we in Het is lastig om de gebouwen te doorzoeken vanwege het instortingsgevaar. Het dodental in Christchurch staat nu op 98, maar nog ruim 200 mensen worden vermist. Tientallen kinderen in Nederland zijn afkomstig van een commerciële buitenlandse draagmoeder. Televisieprogramma Nieuwsuur maakte bekend dat de kinderen vooral uit Amerika komen. Maar er worden ook draagmoeders benaderd uit India en Oekraïne. Commercieel draagmoederschap is in Nederland verboden... en staatssecretaris Teven stuurt binnenkort daarom een brief hierover naar de Tweede Kamer. De Belastingdienst heeft een grote slag kunnen slaan onder Limburgse wiettelers. Met naheffingen en boetes heeft de Belastingdienst 4,5 miljoen euro opgehaald bij de kwekers. En staatssecretaris Wekers van Financiën is erg blij.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 Door dit soort acties laten we merken dat uh, uh, belastingontduiken dat dat niet loont. Dat we daar uiteindelijk toch achter komen. En uh, ja, laat dat ook een stimulans zijn voor, uh, voor iedereen. Om uh, ja, iedereen die hard werkt en, uh, en eerlijk netjes belasting betaalt. Dat die ook weet dat de fiscus achter wanbetalers aangaat. De staatssecretaris van Financiën, Frans Wekers. Een vergoeding van 13.000 euro per jaar voor 23 uur werken per week. Dat vinden veel statenleden te weinig. Onderzoeksbureau Daadkracht deed onderzoek naar de vergoeding voor statenleden. Het gebeurde uh, afgelopen zomer. En nu, een week voor de verkiezingen, komt het bureau met de resultaten naar buiten. Veel leden willen ook meer tijd hebben voor werkbezoeken. En ze willen meer tijd voor contact met de burgers in plaats van al dat vergaderen. Tot zover het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Op een nacht heeft het gesneeuwd en lokaal in het oosten en noordoosten zijn de wegen nog wit.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 anwb ah, verkeersinformatie. In de provincie Groningen zijn de wegen nog plaatselijk glad door sneeuw of sneeuwresten. Spits is zo'n 30 kilometer file waard en het zijn vooral ongelukken die voor vertraging zorgen. De A2 vanaf Den Bos naar Amsterdam bij Maarsen 7 kilometer. De start van de file bij Nieuwegein-Zuid was een aanrijding bij Maarsen. Alle rijstroken zijn weer open. Een probleem in Rotterdam op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland is een aanrijding bij knooppunt plein. Er is maar één rijstrook open voor het verkeer. en De file groeit snel vanaf Nieuwekerk, die is nu drie kilometer lang. En de laatste sleep van een ongeluk op de A28 Hogeveen richting Zwolle. Tussen Zuidwolde en de wijk nog twee kilometer.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 Zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1. Journalen. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl. En wilt u dan alles weten over de provinciale statenverkiezingen van over een krappe week? Dan klikt u door naar Nederland kiest. Of u blijft luisteren, want we gaan het erover dat hebben. Vorige week was het de week van oppositieklachten... over de bezuinigingen op het passend onderwijs. Dus uh, nou ja, je zou zeggen, dan is het deze week de beurt aan partijen... die voor dat kabinetsbeleid zijn om zich goed in de kijker te spelen. Verslaggever Marcel Bril, goedemorgen. Goedemorgen. Lukt het een beetje? Nou ja, Gisteren in ieder geval wel, maar op het eerste gezicht... lijkt het dan vooral of ze met elkaar bezig zijn. Wilders verweten VVD en het CDA dat ze te onzichtbaar zijn in de campagne. Nou, Rutte reageerde daar stekelig op... Door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 En toen stemde hij ermee mee in. Ja. Marcel, wat is het nut hiervan? Wat, waarom trekken ze nou niet samen op? Want die meerderheid is toch wel degelijk van belang voor ze in de Eerste Kamer? Zeker, Nou, ze hebben dat doel ook nog wel. Dat gezamenlijke doel uh, om de meerderheid in de Eerste Kamer te krijgen. Dus er is ook geen sprake van een ruzie of zo. Uh, maar ja, die meerderheid die er komen. Want anders dreigen er Belgische toestanden. Een onbestuurbaar land dus. Uh, maar dat is nog niet zo makkelijk. Want als je de laatste peilingen ziet van vorige week zijn die al. Dan is er uh, niet echt een meerderheid op dit moment. En dat komt uh, omdat de achterban van de partijen... die nu regeren of gedogen, moeilijk te motiveren zijn... om uh, die mensen naar de stembus te krijgen. Dus gaat de coalitie uh, de laatste week flink de boer op hun eigen aanhangers... uit de luie leunstoel te krijgen. nou En dat verklaart ook de opmerking van CDA Bleker. Nog steeds is er namelijk een groep... Uh, CDA is tegen die samenwerking met de PVV. En door de PVV te, te bekritiseren, hoopt hij die groep toch op het CDA te laten stemmen... Nou, en in dat licht moet je dit fitte in de coalitie ook zien... als een ultieme poging om zoveel mogelijk mensen te motiveren... om dan toch maar te gaan stemmen op een van die drie. Oké, okay, zo werkt dat dus. Nou, ja. uh, we hebben het gehad over uh, Wilders, Rutte. Uh, bleek er net gehoord. Ik mis iemand. Waar is Verhagen? Die is vooral heel erg veel het land aan het uh, ingaan. Uh, campagne aan het voeren. Hij combineert vaak zijn ministerschap met zijn CDA-lidmaatschap... door allerlei maatregelen in het land aan te kondigen. Maar op tv komt hij niet zo vaak. Wat Rutte vanaf gisteravond wel doet. Hè, veelvuldig te gast zijn in tv-programma's. Om het beleid nog eens uit te leggen. Dat zal bij Verhagen uh, niet zo zijn. Uh, dat komt ook omdat er een verschil... Het verschil is hè, met Rutte en Wilders. Verhaag is officieel niet de partijleider. En bij het CDA hebben ze ervoor gekozen om hem dus vooral het land in te sturen. Zoals vandaag nog, waar hij in Sittard aanwezig zal zijn... bij de start van een online onderzoek naar de economische waarde van... Carnaval. Kijk, nou, hoe het effect Daar kan je mee scoren. Ja, zo is het. Nou, of dat zo Kijk is, dat zullen we vanavond weer zien. Want dan is er een, een nieuwe peiling. Uh, dan uh, zal zien of de uh, campagne van de oppositie en de coalitie of die, uh, al effectief is. Oké, okay. Marcel Bril vanuit Den Haag, dankjewel. Dan de sports. Uh, Ronald van der Geer, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het was gisteravond Robben tegen Snyder in de Champions League. En het werd een moduelle tussen Bayern en Internationale. Ik heb ervan genoten en ik denk heel veel mensen... het was een, een, een wedstrijd waarin waar Bayern het initiatief had... je weet hoe Inter speelt, hè? gokken op fouten van Bayern München... nou, dat, uh, dat, dat ging prima. Uitbraakmogelijkheden waren er voldoende voor, uh, voor, uh, voor Inter. Maar een goede keeper bij Bayern, ja. Kraft, die jonge 21-jarige doelman... die alles pakte werkelijk wat, uh, wat maar bij hem in de buurt kwam. Ja, en die ontknoping was natuurlijk weer met Robben... die uiteindelijk eens een keer denkt... ja, ik, ik, ik, ik heb geen zin in die 0-0, ik, uh, ik ga nog eens schieten... Kieper laat de bal los, Julio César en Gomes is uh, de spits die Bayern in vreugde brengt. Het was, een, het was een geweldige wedstrijd. Leuker nog, vond ik, dan de finale op, uh, op 22 mei. Hmm. Ja, want Olympiek Marseille, en Manchester United, dat was wel even wat heel anders. Het bleef 0-0. De Fransen ja, konden het niet, de Engelsen drongen niet aan. Heb ik het zo goed uh, geformuleerd? Dat, uh, dat heb je goed gezien. Ik heb, ik, heb, ik heb zelf naar die andere wedstrijd zitten kijken. Maar mijn collega's die, uh, die uh, de andere wedstrijd hebben moeten zien. Want zo oh, noemde ze nu. Was het, zo zeiden, het was een daadwerkelijk een, een straf om deze wedstrijd uit te zitten. Mm. Uh, ja, het hoefde niet zo nodig natuurlijk. En Manchester United gaat gewoon proberen om, uh, om, dat, uh, om dat verder thuis af te maken. Ja, misschien uh, dat, uh, dat ze nog gestraft worden voor deze, uh, voor deze wat negatieve houding. Maar ik denk dat Manchester United gewoon doorgaat. Daarentegen was die andere wedstrijd natuurlijk gewoon een not voor het oog. Nou, dan vanavond de Nederlandse clubs in de ik zie in de Europa League, FC Twente, Ajax, PSV. PSV vorige week ja, die zit het krapste eigenlijk. 2-2 gelijk tegen Liew. Fred Rutte, trainer van PSV, um, die heeft wel een plan... hoe die nou met de wedstrijd van vorige week in zijn achterhoofd... de volgende ronde wil halen. Wat je eruit moet pikken is namelijk uh, dat wij uh, de slordigheid uh, bij, uh, bij Bobbe zitten. En zeker in, in de eerste opbouwfase, als je daar balvlies gaat leiden... Ja, dan, dan heeft de Lille een team, of ze nu met A of B komen. Hè? Die hebben dan uitstekende spelers die daar, die daar ja, heel goed mee overweg kunnen. En daar ook heel erg gevaarlijk in kunnen zijn. En in de termen te gebruiken die in het verleden altijd werden gebruikt is de counter. En daar moet je voor oppassen. Nou weet ik nog niet hoe PSV moet gaan doen. Hè? God, <lacht> met de, hoe de counter. We, ja, ja, nee, nee daar moet hij voor oppassen. <lacht> ja, ja, ja. Maar goed, nee. maakt nou, PSV ja, goed. kans? Nou, wat wel gebleken is in die wedstrijd in Lille uh, vorige week, is dat dus de B-ploeg van Lille. En daar komt men nu ook weer mee, hè? Voor alle duidelijkheid. Oh. Want, want uh, Lille staat bovenaan in de Franse competitie. Dat is wel gevaarlijk. Uh, en je kunt je, je, je A-spelers maar het beste sparen om kampioen te worden en naar de Champions League te gaan. En een miljoenen stromen binnen. Maar die B-ploeg is gewoon, en dat heeft Fred Rutte gisteren ook gezegd, misschien wel beter dan de A-kern van, van PSV. Maar die B-kern komt, die is tot op het bot gemotiveerd. Ja, die heeft het vorige week PSV buitengewoon uh, uh, lastig gemaakt. En uh, het zal nu ook slechts reageren. Dus PSV zal uh, zeer gedegen moeten voetballen, niet blind uh, de aanval moeten kiezen. Want dan... En daar komt het woord weer. Dan is uh, Liel razendsnel in de counter. Dus toch uh, uh, ja, gedegen voetballen. Ja, hoe dat er allemaal uitziet, weet ik eigenlijk ook niet. Dat zullen we vanavond <laughs> moeten zien. Maar uh, uh, ja, het is wel de enige ploeg waar nog wat spanning op zit. Want ik zie niet in dat Ajax nog een 3-0 voorsprong tegen Anderlecht weggeeft. En, en Twente, Ruben, Kazan. Uh, ja, nee. nee. 2-0, 2-0 moet toch genoeg zijn. Ja, dat zouden wij wel zeggen. Nou, morgenochtend uh, weten we meer. Roland van der Geer, dankjewel. Oké. Okay. Degen voetbal dus. We gaan het zien vanavond. Uh, zo dadelijk de jongste taalrel in België... gaat over de handleiding voor snelheidsboetes. Echt waar. Gaan we het zo over hebben. Eerst maar eens naar Kees Kwaks. Hoe is het op de weg, Kees? Um, kilometer of 50 vielen, Lara. Iets uh, drukker dan gisteren. Het heeft toch te maken met uh, ja, de miso-regen... en de gladheid hier en daar in het noordoosten van het land. En een paar aanrijdingen. En die aanrijdingen op de A2 Den Bosch richting Amsterdam. 11 kilometer tussen Vianen en Maarsen. Daar zijn alle rijstroken weer open... Dat is niet het geval op de A20. Gouden richting Hoek van Holland. Daar zit een serieus probleem bij het knooppunt-Brigse Plein. Een ongeluk met een vrachtauto betekent dat er maar één rijstrook open is. En de file groeit snel. Hij is nu vijf kilometer lang vanaf Nieuwe Kerk aan de IJssel tot knooppunt De Brechtse Plein. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Weer naar Libië. Want als alle buitenlanders weg zijn uit dat land, dan gaat de EU over tot sancties. Maar hoe lang dat gaat duren voordat de evacuaties zijn afgerond, dat is nog onduidelijk. In Libië zitten nog tienduizenden buitenlanders. Spraken daar eerder over deze uitzending. Nederland doet zijn best. Toestel, defensietoestel gaat vandaag weer naar Tripoli. Ook de Turken zijn met een groot evacuatieactie bezig. We gaan erover praten met evacuatie van uh, buitenlanders uit dat land... Uh, met defensie- en veiligheidsexpert Dick Leurdijk. Meneer Leurdijk, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, is het alleen een kwestie van tijd of is het zo makkelijk nou ook weer niet? Nou, ik denk dat die tijdsfactor natuurlijk wel een bepalend moment is... in de opstelling van de, land, uh, van de Europese Unie uh, nu. Omdat um, uh, ook minister Rozetaal uh, na het overleg van zijn collega's afgelopen maandag... nadrukkelijk heeft uh, aangegeven um, dat uh, de eerste prioriteit nu ligt... bij het uh, evacueren van uh, de onderdanen van de Europese Unie. En uh, dat pas uh, indien, uh, zodra dat, uh, dat gelukt is, dat uh, dan de ruimte ontstaat... Om eens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 Nou ja, ik vind natuurlijk wel dat. dat, dat ik, ik begrijp dat wel. Maar je mag toch hopen dat in de sfeer van de besluitvorming. Um, er inmiddels wel gewerkt wordt aan, ja. aan de voorbereiding. voor het instellen van die sancties. Want we hebben kunnen zien dat gisteren. op het niveau van de VN-veiligheidsraad. Uh, uh, die, die, die besluitvorming ook al is blijven, blijven stokken. En, en, en ja, ik denk dat. het internationaal gezien. toch wel voldoende. steun zal zijn, zo langzamerhand. voor het instellen van een een reeks economische sancties tegen het regime in Tripoli. Ja, daar zullen de Europese landen uh, in moeten samenwerken. Werken ze wel genoeg samen in het evacueren van hun landgenoten? Want ik hoor nou, dat, dat is ne wel een... Ja, Nederlandse vliegtuig, Er zitten wel wat buitenlanders in... maar het komt ja. nog veel voller. Ja, dat is wel interessant, maar je ziet toch eigenlijk aan de manier waarop dat tot dusver is aangepakt dat het in de eerste plaats een nationale aangelegenheid ja. is. Ik, ik krijg de indruk dat er absoluut geen sprake is van enige vorm van coördinatie vanuit Brussel, om het zo maar eens te zeggen. Want je ziet dat, dat er een ongelooflijke reeks van landen allemaal op individuele basis bezig zijn met hun pogingen om hun eigen landgenoten het land uit te krijgen. En inderdaad, in de marge daarvan zie je, zoals het vliegtuig dat gisteren, he, die KDC, stel dat gisteren al is teruggekeerd, eh, dat ook Nederland een aantal eh, niet-Nederlandse ingezeten heeft eh, meegenomen. Meneer Lerderdijk, met het weghalen van bijvoorbeeld Nederlanders... Of, of andere buitenlanders uit Libië... kan ik me voorstellen dat, dat er ook angst bestaat... dat um, ja, troepen van Gaddafi of huurlingen in zullen grijpen. Is daar militaire begeleiding bij eigenlijk? Nou ja, dat is natuurlijk altijd een risico. Hè? Um, uh, en, en, en, en, en dat ingrijpen hoeft, hoeft nog niet eens uh, daadwerkelijk te gebeuren. Maar een van de grote problemen waar we nu al mee te maken hebben... is de onzekerheid rond die vluchten. Mm -hmm. hè? Want dat geldt ook voor dat Nederlandse toestel dat nu in Sicilië staat te, te wachten. Het punt is dat we altijd voor elke vlucht aparte toestemming moeten krijgen van de autoriteiten in Libië. He, zowel om het luchtruim van Libië eh, in te gaan als om te landen, als ook weer om te vertrekken. Dus dat blijft altijd spannend. Er zijn al een aantal vliegtuigen, een aantal vluchten gecanceld omdat die toestemming, toestemming er niet kwam. En ik denk dat dat ook verklaart waarom bijvoorbeeld een land als Nederland eh, er zowel op mikt om eh, vanuit de lucht Nederlanders te evacueren als in de als dat nodig zou moeten zijn van, uh, vanaf uh, zee. En dat verklaart waarom uh, dat de Nederlandse vergat de, de Trump nu ook op weg is naar uh, Tripoli. Ja, zal die echt, is, is het echt het doel om die in te zetten bij evacuatie... of is het een beetje voor de zekerheid misschien toch een ja, kleine vorm denk... van dreiging? Ja, nou, ik denk dat het inderdaad een soort noodmaatregel dat, dat het, ja, maatregel is die je, die je kunt, kunt uh, kenschetsen als, als voor, voor noodsituaties. Uh, ook Nederland mikt er toch op om in de eerste plaats vanuit, um, vanaf het vliegveld uh, de Nederlanders te laten vertrekken. Dat is toch een veel simpeler uh, operatie, lijkt mij, op voorhand dan zo'n operatie vanaf zee. Want wat komt daarbij kijken? Het um, lijkt mij niet... Een enorm ingrijpende operatie, om het om allemaal voor elkaar te krijgen. Om ook, ja, eh, en ik kan het ook niet helemaal overzien in militair operationeel opzicht, in hoeverre zo'n zo zo zo vergat nou ook echt bedoeld is om een eh, om, om zeg maar een, actief een militaire rol te spelen. Eh, nogmaals, zolang die Nederlanders er zijn, is alles erop gericht om die Nederlanders het land uit te krijgen. Ja. En dat, dat is de belangrijkste opdracht. Ja, het wordt sowieso rustig in sommige delen van het land. In Benghazi, gisteren zagen we bijvoorbeeld beelden van een verlaten kazerne... want al die militairen zijn overgelopen naar de, naar de demonstranten. En toen ja. zagen we daar midden in de woestijn zo'n raketlanceerinstallatie staan... met raketten erop. Zag u dat ook? Nee, dat heb ik niet. Wordt u daar niet onrustig van? Nou, wordt ja. dat niet heel gevaarlijk met al, die, al, die, al dat materiaal wat daar ligt... Ja, kijk, het, ik bedoel, het leger is ook verdeeld. Er zijn steeds meer signalen die erop wijzen dat ook, ook de legeronderdelen wel eens met elkaar in de klins zouden, zouden kunnen gaan liggen. En, en de grote vraag is dan toch, wat voor consequenties dat zou, gaan, zou kunnen gaan hebben... Voor die, hele opdra, voor die hele missie om al die buitenlanders uit Libië te evacueren. Ja. Maar ja, daar valt natuurlijk op dit moment nog heel weinig over te zeggen. Ja. Nou, dan moeten we het met u afwachten, meneer Leudijk. Hartelijk dank voor uw toelichting. Ja, graag gedaan. Goedemorgen. 10 minuten voor acht is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. We hebben u nog een taalrel beloofd. In België, uiteraard. Over flitscamera's gaat het deze keer. Een rechter in Wallonië heeft een snelheidsboete geschrapt... omdat de handleiding alleen in het Nederlands voorhanden was. Het dorpje Svani in Wallonië, net over de taalgrens. Op een weg waar je 50 mag, rijdt een automobilist 87 En hij wordt geflitst. De, politiecommissaris. de advocaat van de automobilist vraagt de handleiding van de flitskast op. Het blijkt een Nederlands apparaat, gemaakt door een bedrijf uit Haarlem... met een handleiding van 70 pagina's in het Nederlands. De Franse samenvatting is slechts drie pagina's. Een volledige vertaling in het Frans ontbreekt. De advocaat ruikt bloed oui, c'est un bien, mais encore faudrait-il correctement Et ça, Met een radarcontrole is op zich niks mis, zegt hij. Maar het is niet eenvoudig zo'n apparaat te bedienen. En bovendien. On a la chance in België d'avoir des et qu'elles sont respectées. Er zijn nu eenmaal regels in België. Taalwetten. En daar moet iedereen zich aan houden. De taalwetten in België zijn bijzonder streng. Ieder meetinstrument van de overheid moet voorzien zijn van een handleiding in de correcte landstaal. De politiecommissaris vindt het allemaal overdreven. Agenten weten heus wel hoe ze zo'n flitscamera moeten gebruiken. Nee, geen probleem. Toen de De leverancier uit Nederland is de agenten persoonlijk komen opleiden. Maar de rechter stelt de automobilist in het gelijk. De boete wordt geschrapt. En de advocaat die gaat verder, want er is nog een andere wet in België. Meetinstrumenten die niet aan de taalregels voldoen... zijn in België verboden. En dus eist de advocaat dat de flitscamera wordt vernietigd. Hm. Want ook voor de politie geldt regels zijn regels. Het korps in Soigny heeft ondertussen een Frans-talige handleiding ontvangen uit Nederland. De techniek de l'appareil quoi. Mode maar om lezen doen ze niet. De agenten hebben volgens de commissaris wel iets beters te doen. bijdrage was dat over de touwrel over flitscamera's in België. Joris van Poppel maakte het NOS Radio In Journal Media overzicht. Lijkt erop dat Gaddafi de macht steeds meer in de steden verliest. Op het liveblog van de Arabische nieuwszender Al Jazeera... foto's van demonstranten die tanks hebben overgenomen. En filmpjes van verlaten tanks waarin wodka is gevonden. Na verluid gebruiken de huurlingen van Gaddafi veel alcohol. Hmm. Als we dan kijken bij Al Jazeera, eh, is bezig met het uitzoeken welke steden in handen van demonstranten gevallen zijn, van opstandelingen. Het laatste nieuws zou zijn dat de stad eh, Misurata, eh, zo'n 200 kilometer van Tripoli ten oosten van Tripoli, overgenomen is. En op Facebook zien we dat de Libische jongerenbeweging Shabab Libya. Um, Aangeeft dat er nog maar grote, drie grote steden in handen zijn van de Gaddafi. De rest zal al overgenomen zijn door het volk. En dat geldt ook voor steden rondom Tripolis. Zien op een, een kaart die ze hebben gemaakt? En via Twitter steeds meer geruchten dat er in Benghazi ondergrondse gevangenissen zouden zijn. met daarin verdwenen politieke gevangenen. die jarenlang geen daglicht zouden hebben gezien. Wat wel zeker is, is dat de leden van de stam van Gaddafi. en vooral zijn zoons, er een eh, nogal extravagante levensstijl op nahielden. Ze vierden feestjes met de Rijken der Aarde, zoals er een filmpje op de site van Al Jazeera, van een van de zoons op het filmfestival van Venetië. Met uh, well, veel mooie vrouwen, onder wie tennister Anna Kournikova. Via Wikileaks lekte uit dat de familie geld als water uitgaf... aan paardenraces en westerse popsterren, zoals Mariah Carey en 50 Cent. Ja, nog een mooie foto in de Volkskrant, in de bijlagen. De titel erbij is Doet het nog? Hij komt uit de Aarsman Collectie. En het is een zelfgemaakte katapult van oud ijzer, een soort hefboom effect met aan het uiteinde een groentekratje. Of zo'n boodschappenkratje, wat je wel ziet in de, in, in de supermarkt. En daarmee kun je dus iets wegslingeren. Het staat in een uh, straat vol puin, ergens in Libië. Ook ander nieuws in de verschillende media. De Rotterdamse wethouder Hamid Karakous... gaat eigenaren van panden waarin zich illegale zaken afspelen aanpakken. Alle huiseigenaren krijgen binnenkort een brief op de deurmat... waarin staat dat ze vanaf 1 maart bij een overtreding direct een boete krijgen. Meldt RTV Rijnmond. Eigenaren van panden waarin hennepkwekerijen... illegale pensions en andere vormen van woonoverlast voorkomen... die worden direct bekeurd. Boetes voor huisjesmelkers kunnen oplopen van 2000 tot 18.500 euro. Op dit moment kunnen malafide huiseigenaren en huisjesmelkers alleen nog maar op een later moment een boete via de rechter opgelegd krijgen. Een groep homoseksuele voetbalsupporters uit Polen heeft uh, om speciale zitplaatsen gevraagd bij het EK voetbal volgend jaar in Polen en de Oekraïne. Dat is te lezen in de Volkskrant. Volgens uh, de supporters is dat nodig om hun veiligheid te waarborgen. De homofobie onder voetbalfans zou in allebei de landen nogal groot zijn. Duizenden Amerikaanse zeearenden in Canada hebben moeite om de winter door te komen. Volgens de Canadese krant Globe and Mail zijn sommigen zo uitgehongerd... dat ze spontaan uit de lucht vallen. Of obstakels niet meer weten te ontwijken tijdens het vliegen. Natuurbeschermers in het westen van Canada... hebben de enorme vogels zomaar uit een boom zien vallen bijvoorbeeld. Normaal gesproken eten de adelaars in de herfst een buik meestal vol... met stroomopwaarts trekkende zomen bijvoorbeeld. Afgelopen jaar was er veel minder zoom dan anders. Wat weer heeft geleid tot een hongersnood onder de vogels. Dan, um, zee oh, dat zijn nog steeds die zeearen. Ze wijken uit naar steden en vuilnisbelten. Daar eten ze vaak vergiftigd voedsel. En dan komen ze ook weer om het leven. Een Amerikaanse zeearend is een grote bruine vogel... met een witte kop en een gele snavel. U kent hem wel. Hij kan wel uh, een meter groot worden en zeven kilo zwaar. Volwassen dieren hebben een spanwijte van 2,5 meter. Zo, dat is groot. Um, nou, we moeten nu eventjes naar Nijmegen, geloof ik, ja... Um Hou je vast, Marcel. De website van Omroep Gelderland. Een naakt dansende man. Nee. Ja, in de gemeenteraadzaal van Nijmegen. De man protesteerde gisteravond met een streekersactie tegen het schrappen van honderden gesubsidieerde banen in de Waalstad. Um, ik geloof niet dat iedereen ervan gecharmeerd was. Wilt u alstublieft weggaan? We ja, veilig gaan als we het nodig is. Ik heropen de vergadering en. Ik biedt trouwens voor de tweede keer mijn excuses aan de heer Jansen. Want die was geloof ik aan het woord. Ja, zo gaat dat dan. Een naakdansende man in de gemeenteraadzaal van Nijmegen. Gebeurt er ook eens wat? U hoorde burgemeester Tom de Graaf. Het schappen van banen leiden overigens eerder ook al tot veel protest in Nijmegen. Ja, ik moet toch even terugkomen op die foto van de IJsmancollectie. collectie Want je neemt automatisch aan deze dagen dat dat in Libië is. Nee, dat is, is niet zo? Op? Nee, hij nee, stond in Cairo. Ach, op het uh, Tahirieplein. Nou ja. Bij het opruimen hebben ze hem gevonden. En Aarsman pleit ervoor om deze katapult in het museum op te nemen. Als uh, symbool van de, de opstand. We gaan zo wel naar Libië trouwens. Absoluut. We gaan namelijk naar... Um... Hans-Jaap Melersen. We hebben al gepraat met Koert Lindijer. Die stond bij de grens eh, met, eh, tussen Libië en Egypte. We gaan straks naar Hans-Jaap Melersen. Die is in Bengazi. We hoorde gisterochtend hoe hij, Benghazi was binnengekomen. Hoe hij de grens was overgekomen. Straks meer verhalen van hem. Uit die stad in het oosten van Libië. Europees voetbal op Radio 1. Vanavond van 7 tot 11, de returns in de Europa. De hoog voor het doel, er wordt geklopt en daar gaat iedereen! PSV, Ajax en Twente in de strijd om de laatste 16. Zo, dat kan lekker gaan! NOS langs de lijn, vanavond om 7 uur. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Toegang tot een wereldwijd netwerk van fiscaal juristen of...